Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu Alternative FM. Ja, daar zijn we dan. Twee minuten over acht. En het is wel met rokende gimpen, moet ik erbij uh, zeggen. Want het uh, heeft een haartje gescheld. Of we hadden helemaal geen uh, Rob Akda-award uh, vanavond. Want uh, de spullen kwamen vanavond pas binnen. En dan moet je nog als een gek alles uh, nog proberen te regelen om het voor elkaar te krijgen, om het uit te kunnen zenden. Nou, het is uh, gelukt hoor. Je moet niet vragen hoe het uh, is uh, gelukt, maar uh, we hebben het wel voor elkaar gekregen. Alleen ik ben nog in blijde afwachting van een collega, Marcus, die is er nog niet. Uh, dan gaan we gewoon uh, vooral ik, uh, beginnen met uh, de Rob Akda Award. Want dat is uh, toch wel de grote uh, hoofdmoot van vanavond. Sterker nog, daar gaan we de hele uitzending ook uh, mee vullen. Met de uitzending uh, van vanavond. Deze gedenkwaardige 17 februari. Vorige week heb je kunnen luisteren trouwens naar een herhaling van, het, uh, van de uitzending die we hadden met uh, Ravolva. Dat had een bepaalde reden. En een van de redenen was dat ik uh, eventjes op pad ging. En dat heeft uh, te maken met de Grote Prijs van Nederland Theatertour. Daar was ik bij betrokken. En dat was ook een reden waarom er geen uh, reguliere Alternative FM was. Nou, uh, zoals gezegd, we beginnen maar met het begin van deze uh, uitzending: met de Rob Akda Award, de vierde voorronde. En dat was al uh, verbazingwekkend. Want we hadden al geen vaste presentator. P.P. Uh, Fischer. Die was er niet. Er was een vervanger. En die deed het minstens zo goed. Oké. Okay. De eerste act van vanavond. Van die avond moet ik erbij zeggen. Was deze act. Mysteria was dat. De fantastische Marsteria was dat uh, die het uh, spits mocht afbijten uh, bij de Rob Akda Award. Voor deze. Uh, ja, wat zeg ik? Uh, voor deze uh, Rob Akda Award. De vierde die uh, uh, in rij was. Ja, nou moet ik iets, iets doen wat ik niet helemaal gewend ben. Uh, goed, uh, Marsteria beet het spits af. Het waren gewoon een stel uh, toch wel heren op leeftijd. Maar het, het loog er niet om in ieder geval. Dat moet ik er dan wel even bij uh, zeggen. En uiteraard had ik met een van de leden van Masteria had ik ook nog een of Mast-theria moet ik eigenlijk zeggen, had ik een gesprek na afloop en dat was Bernard. Hier de vierde ronde van de Rob Akda Award naast me zit Bernard. Hij is van Masteria moet ik zeggen. Mysteria, ja, ja. Maar uh, misschien, uh, maar met een TH uh, Masteria. Th, ja. Uh, th, ja. Uh, als ik kijk naar jullie, dan moeten jullie toch al een hele lange tijd bezig zijn. Ja zeker, uh, ik speel mijn hele leven al uh, gitaar in beentjes en uh, vind het nog steeds verschrikkelijk leuk. Uh, lange tijd covers gespeeld en uh, een jaar of twee terug besloten om uh, eigen muziek te gaan maken. En ik heb daarvoor zelf uh, Mysterio opgericht en daar uh, mensen bij uh, gezocht. En uh, we zijn lekker, uh, zijn lekker bezig, uh, dit is ons optreden. Uh, Kun je ook zeggen aan een tweede leven, doordat je nu met eigen nummers, of dat jullie met eigen nou, nummers begonnen? Uh, ik, ik had het voorheen eigenlijk niet voor mogelijk gehouden dat we zo in staat zouden zijn om met eigen muziek zo ver te komen. Dus inderdaad een soort tweede leven kan je zeggen, ja. Uh, waar kenmerkt zich Mosteria voor? Uh, Mosteria is afwijkend van andere bands omdat het overwegend instrumentaal is. Uh, uh, met verschillende ma uh, moeilijke maatsoorten. Uh, afwijkende ritmes. Uh, uh, vrij technische muziek à la, uh, Planet X bijvoorbeeld. Planet X is voor mij een belangrijke invloed. Omdat ze niet alleen progressive rock spelen. Maar ook jazzrock invloeden. En dat vind ik, uh, vond ik zelf erg lekker. Ja. Ja. Uh, en, en dat laten jullie ook... ...voor een deel in jullie muziek doorkleien. Ja, zeker. Ik, ik, ik schrijf een deel van de muziek samen met de basgitarist En ik probeer daar bewust uh, leuke dingen in te verwerken... Die, uh, voor mij was, ja, ...die in ieder geval voor mij leuk zijn om, om, om te componeren en om uit te voeren. En hopelijk er, zijn er ook mensen die dat nog leuk vinden ook, om te horen. Ja, Wat is, wat, wat is je achtergrond dan? Uh, achtergrond? Ik heb uh, twee jaar het Hilversum gedaan... ...en les gehad van, van Wim Overgaard. Daar krijg ik die, heb ik die jazzstick aan overgehouden. En voor de rest heb ik gewoon een baan en uh, ben ik niet uh, beroepsmatig bezig. Maar uh, zijn we gewoon lekker bezig met masteria en uh, ik probeer er iets leuks van te maken. Uh, ook al enige reacties uh, op jullie optreden zal gaan? Ja, zeker. Ook tijdens het optreden zag ik mensen echt uh, zo staan met een duim in de lucht. Van joh, jullie zijn lekker bezig en genieten uh, ervan. En uh, na afloop ook die jongens van uh, Haarlem 105 vonden het hartstikke leuk. En uh, ik geloof wel dat het overkwam op het publiek, ja. Nu afwachten. Afwachten maar goed, wat ik vond dat zo de reacties in het publiek zag. Uh, ik geloof wel dat de mensen het leuk vonden. Ja. Maar het is ook leuk om gewoon in een poptempel als het patronaat te kunnen spelen. Ah, zeker, uh, we waren onwijs vereerd dat we hier überhaupt uh, geselecteerd waren uh, om mee te mogen doen in de voorronde. Dat vonden we echt allemaal helemaal geweldig, fantastisch. Ja. Uh, en nu? Nou, nu we zijn tweede geworden in de, in, de, in, de, in de Battle of the Bands in Sassonheim Fascines. Dus we gaan door naar de halve finale. En daar kunnen we misschien ook nog in de finale komen. Uh, we hoop, misschien krijgen we via uh, deze Rob Akda Award ook een plaats op het Bekenstein Popfestival. Je weet het maar nooit. En als we de Rob Akda Award winnen, dan staan we ook nog op 5 mei op de Vrijdingspop. Leuke dingen om uh, naar, naar, naar uit te kijken. Ja. Voor de mensen die uh, nu zitten te luisteren, uh, waar kunnen ze jullie vinden? Uiteraard op www.masteria.nl en onze hype die ook uh, via de, de naam Masteria is te vinden. En daar staat alles op, daar kan je ook onze demo beluisteren die we zomer vorig jaar hebben opgenomen. Uh, dus alles wat je over, over Masteria wil weten, dat kan je daar vinden. Dankjewel, Ben. Graag gedaan, Jou ook bedankt. Dankjewel. En dat was uh, Bernard van Mysteria. En hij was uh, ja, toch een van uh, de wat oudere mensen in die zaal. Samen met zijn bandleden dan. Uh, jongens die gewoon er een baan uh, bij hebben. En dit uh, voor, ja, eigenlijk voor een hobby en een plezier dus doen. Maar ze hebben toch wel enig uh, succes gehad die avond. De tweede band uh, van vanavond. Dat was een hele typische. Het uh, was een blues rock band. En uiteraard werd er ook nog een beetje een vingerwijzing gemaakt. Luister zelf. Ik wil graag het optreden opdragen aan de laatst overleden Carrie Moore. Een van de meest grote voorbeelden. Dank u wel. down and I'm down and I'm down and, I'm down and I'm Zo, so, dat was hem. Helemaal. Unknown Roads, het allereerste nummer wat ze speelden op deze avond. Acht minuten voor half negen bij Alternative FM. En uh, ja, natuurlijk had ik ook uh, met deze knapen, die uh, toch ook wel het uh, beetje als ontbijt namen, zeg maar, had ik ook nog even een gesprek. Er zitten uh, naast mij uh, links Tony, rechts uh, Robert Young. Nou ja, Unknown Roads, hoe lang bestaat er bent eigenlijk al? Wat is het? Drie? Vier jaar? Ja, ongeveer drie, drieënhalf, vier, zo. Ja, ik weet het eigenlijk helemaal niet meer. Maar Goed, drieënhalf en... drie tot vier jaar. Maar oké, okay, uh, ga ik eerst met Robert jan beginnen. Um, de Bint. Uh, waar uh, kenmerkt zich dat in? Waar kenmerkt zich dat in? Ja, we proberen uh, de blues als basis te gebruiken. Ja. En daaromheen gewoon een nieuwe... Uh, nieuwe stijlen eraan toe te, uh, te voegen, zoals rock, uh, wat is het, funk, ja, we hebben ook een beetje jazz. En dat proberen we te combineren. Het is moeilijk. Ja. Het is... Je hebt niet zo'n breed publiek, maar we doen ons best. Is dat, uh, ja, dan als ik uh, Robert Jans al hoor met uh, de stijlen die jullie erin verwerken, dat kan uh, altijd een heel erg leuke uh, gespreksstof opleveren. Uh, ja, absoluut. Uh... Deze vraag krijgen we eigenlijk altijd, want we ja, uh, zijn een paar jonge gasten die blues spelen. Ja, dan is iedereen van, ja jullie zijn twintig, uh, wat wat fuck spelen jullie blues, weet je wel. Maar ja, we proberen dat gewoon in een nieuw jasje te steken en uh, ja, ik denk dat het wel vrij aardig lukt eigenlijk. Want we krijgen wel goede reacties op en uh, eigenlijk weinig negatief commentaar nog opvalt eigenlijk. Dus... Uh, hebben jullie ook al materiaal eigenlijk al, wat, uh, wat een beetje te beluisteren is voor de mensen die zeggen van nou, uh, the unknown road. Ja, we staan op YouTube, staan met een filmpje. Uh, ja, we hebben wel wat materiaal, alleen daar zijn we niet echt tevreden over. Dus we zijn nu druk bezig met een nieuwe CD om, uh, met een, en een plaat te labelen. Dus we moeten even kijken hoe dat allemaal loopt. Maar er komt iets nieuws aan. Uh, ja, want uh, optredens, wat, gaat het, uh, lukt dat ook met de, de muziek die jullie uh, brengen? Uh, nou, kijk. Tegenwoordig is het wel zo dat uh, we proberen eigenlijk zoveel mogelijk kroegen zeg maar, af te gaan en uh, ja, het budget is echt heel uh, laag tegenwoordig en ze willen eigenlijk niet zo snel meer een bandje in hun kroeg hebben. Gelukkig hebben we nog wel de massa gehad dat er een aantal kroegen zijn die wel uh, gewoon een, ja, voor de prijsje prijs, ja, boeien als ze maar kunnen spelen. En uh, ja, we hebben natuurlijk een aantal contests gedaan en we staan 7 mei in Monster voor, uh, vanuit de noviteit voor het aan Zee. Dus uh, nou, het gaat wel aardig eigenlijk en uh, het valt zeker niet tegen. Als ik uh, zo hoor hè, de blues die jullie er zoveel als uitgangspunt uh, nemen, dan, ja, dan lijkt me ook van, dan moet je ook echt een bepaalde voorliefde voor deze stijl van muziek hebben, denk ik. Ja, dat is zeker waar, dat is zeker waar. Ja, zoals we het misschien al gezegd is, uh, we speelden eerst rock, we zijn van oefenruimte gewisseld, we zijn uh, andere muziek gaan luisteren en ons gaan interesseren in de blues... Waar we oefenen waar is gewoon heel veel blues en om nou dat over te nemen, dat was ook weer zoiets. We wilden gewoon die rockachtergrond die we hadden combineren met die blues die ze daar speelden. En ja, de bassist die is echt een funk gek en de drummer die houdt er ook helemaal van. Dus ja, als je dat een beetje een twist geeft, dan, ja, moet, ja, dan komt het wel goed. Dat is waar we nu zitten. Ja, Oké, okay. dus er, er, er zitten bewegingen in. Er zitten zeker bewegingen. Uh, nou Even dan naar jou Tony nog, een beetje, dus zeg maar, dan mag jij de afsluiting doen. De mensen als die thuis zitten te luisteren en dat materiaal van jullie gehoord hebben, hier live. Waar kunnen ze jullie op het wereldwijde web vinden? www.unknownroads.nl Meer niet. Uh, en daar word je vanzelf doorverwezen naar huis, MySpace en Facebook en nog een aantal andere uh, van dat soort sites. Zeg maar. Dankjewel. Graag gedaan. En jij ook bedankt, Robert-Jan. Ja, hartstikke bedankt. Aldus, de heren van Unknown Roads. Uh, die daar even tijdens, uh, ja, tijdens de laatste optreden... of te, tijdens hun laatste nummer nog eventjes een gesprek met mij aangingen. Dat uh, was het uh, verhaal. Maar ze speelden natuurlijk nog uh, gewoon vrolijk verder. En dat hoor je nu. go. Is the reason why I'm torn deep inside Love and pain modified Love and pain modified You said to, to me Why girl? Because of all the pain Cause you're wrong with me Shadow Yeah, a shadow Gosh, you're always the shadow. Yeah, that shadow I'll never be. Waiting. Gosh, you're always the shadow. Dat was hem dus. Uh, dat waren de mannen van Unknown Roads. Zij waren dus de tweede act. En dan was er ook nog een derde act. Die derde act. De 7th Street. Vreemd genoeg had ik al met deze jongens al te maken gehad. En dat was uh, tijdens uh, bevrijdingspop van het afgelopen jaar. En toen kwam ik een, uh, een hele grote liedzanger tegen. En een uh, wat kleinere gitarist. En dat bleken dus uh, de mannen van 7th Street uh, te zijn. En ergens... Was dat ook zo? Want die jongens die kwamen me ook vaak bekend voor op die vrijdagavond. Dat ik, dat ik ze tegenkwam in het patronaat. Ja, wij hebben jou gesproken tijdens bevrijdingspop. Ja, dat klopt. Dat is dus vier minuten over half negen bij Alternative FM. Seventh uh, Street, ik zei het al. De, de, band, uh, de derde band van, uh, van die avond. En ook zij gaven hem van Jetje. Dat uh, gaan we uh, nu horen. Enjoy when you annoy me with the game that you were really playing every day. It's not so nice that all your lies are made to hide each other. That it really breaks you always fake your whole life alone. These are one eye. Collect to reflect respect that I get from you. I don't influence the ones that I love with the game that you were really playing every day. I don't just seek for any freak who's made to hide each other. It really breaks, you always fake your whole life alone. En zo gaven ze hun visitekaartje af voor uh, deze avond, deze vierde avond, de vierde voorronde avond van de Rob wordt 2010-2011, de 7th Street. En uiteraard had ik ook uh, met deze mannen ook nog een uh, gesprek na hun optreden. Ja, eigenlijk uh, doen, wij, doen wij het zo. Eerst dat, uh, het eerste nummer en dan een praatje met de heren die dan uh, nu aan het woord komen. De heren van 7th Street. Uh, het was uh, 5 mei uh, Robin, uh, dat, we, dat we elkaar uh, tegenkwamen. Toen mocht ik uh, niks doen. Maar nu uh, mocht uh, ja, vandaag bij de Robak daar worden. Ja, ja, helemaal te gek. Hartstikke leuk om te doen. Ja, het was heerlijk uh, om te spelen. Leuke zaal, uh, goede sfeer. Toffe beentjes. Dus ja, kan niet beter eigenlijk. Uh, bevrijdingspop, dat hebben jullie gedaan op een klein podium, neem ik aan. Nou, nee, dat was ook niet zo klein. Toen hebben we een auditie gewonnen. En uh, toen mochten we op het, ja, het jupilet-podium staan, zeg maar. Dus dat is naast, naast het hoofdpodium is dat uh, het grootste podium. En uh, ja, voor ons was dat natuurlijk kick om op zo'n podium een keer te mogen staan. Dat je gewoon uh, echt eens meemaakt wat al die uh, grote gasten meemaken, weet je wel. Maar dit smaakt natuurlijk nog meer. Ja, tuurlijk. Als je aan zo'n wedstrijd meedoet, uh, dan doe je niet uh, mee om uh, te verliezen. Dat is nou eenmaal zo. Zo zit uh, de wereld in elkaar, denk ik. Dus uh, ja, tuurlijk, je wil door graag op dat grote podium staan. Dus ja, we willen heel graag door naar de finale, maar dat is gewoon goede concurrentie, die bandjes zijn tof. En, uh, dus ja, we moeten gewoon afwachten. We hebben lekker gespeeld, naar ons gevoel, voor onszelf en uh, dat is alles wat we kunnen doen. Ja. Uh, ga ik weer even naar jou Willem. Uh, waar kenmerkt zich 7th Street uh, door? Um, nou, Sowieso uh, denk ik dat je kan horen dat we allemaal heel breed geïnteresseerd zijn. We luisteren eigenlijk uh, ja, van Toto tot uh, Alan Clark en ja. U2, uh, eigenlijk, eigenlijk heel veel dingen vinden we heel vet. En we proberen eigenlijk uit elke stijl proberen we gewoon iets te halen. Iets wat wij uh, ja, het tof vinden aan die stijl. En dat proberen we een beetje te mixen en te combineren. En ja, we hopen daardoor dat er een hele mooie liedjes uh, mooie, ja, mooie ontstaan. En dat we gewoon uh, net een beetje die nieuwe pop-rock uh, sound kunnen maken. Weet je wel? Is, is etisch uh, dan een beetje zo'n uh, mooie uh, decennium of zo geweest? Want uh, Willem noemde een aantal bands. Toto, U2, uh, dat soort bands. Hebben jullie iets met die ethisch? Nou ja, het is wel, um, dat zijn bandjes en ik denk dat wij, uh, daar, daar, dat proberen wij in ieder geval. Wij proberen met onze muziek een soort gevoel over te brengen. En ik ben wel, uh, wij, wij zijn wel met z'n allen, hebben we echt zoiets van, die gasten maakten nog echt, echt muziek. En dan kreeg je nog echt kipvel van je tenen tot je kruin als je dan een mooi liedje hoorde. En ja, soms mis je dat misschien wel eens in de hedendaagse popmuziek. Dan wordt het misschien te veel commercieel en dan... Wordt er wordt te veel gedaan om, om, uh, om geld te verdienen. En dat vinden we wel eens jammer. Dus we proberen heel erg. Uh, ja, misschien toch wel een beetje die oude stijl terug te pakken. Uh, nou ja, goed. D dat moet natuurlijk nog maar afgewacht uh, worden. Uh, zoals uh, vanavond hebben jullie uh, hier gestaan. Uh, zijn er eigenlijk ook nog. meer optredens die jullie al inmiddels uh, hebben gedaan. na 5 mei dat ik jullie gezien heb en gesproken eventjes uh, tussendoor. Maar. Hebben jullie al wat meer gedaan? Nou ja, we hebben sowieso uh, een aantal bandwedstrijden meegedaan. Zo onder andere in de Haarlem en Meer, uh, uh, ja, meer pop zo? Nee, het was uh, pop uh, van... het. Uh, hoe heet het? Ha en meer popprijs. Toen werd de uh, poppodium Duiker geopend. En toen, uh, toen hebben we meegedaan om daar op het openingsfestival te staan. En we hebben bijvoorbeeld uh, in het voorprogramma van Ellen Clark gespeeld. En uh, uh, ja, we hebben nog meer gespeeld op het Canadaplein in Alkmaar. Ja, we proberen gewoon alles aan te pakken wat kan om te spelen en om muziek te maken met elkaar. Als ik, als ik Robinson hoor, dan lopen jullie toch heel wat dingen achterna. Om even gewoon te laten merken dat jullie er zijn. Ja, zeker weten. We, we pakken elke kans en we proberen dat gewoon te combineren met veel schrijven en, en, en nummers opnemen. En uh, ja, kijk, weet je, het budget is nog niet zo groot. Dus je, je moet alles een beetje her en der bij elkaar sprokkelen. Maar zo langzamerhand uh, ja, toch aardig wat optredens gedaan en uh, een aantal nummers opgenomen. Dus ja. Wij vinden dat we gewoon lekker bezig zijn en we gaan gewoon zeker ja, frisse moed door. Ja. Zijn jullie ook twee degenen die de, de, de nummers schrijven? Nee hoor, dat doen we heel democratisch moet ik zeggen. Soms is dat uh, vreselijk irritant, maar het leidt wel tot het, tot het eindproduct waar we allemaal vol achter staan. Op het moment dat één iemand de beslissingen neemt, dan zegt de drummer misschien "Nou, dat zou ik toch anders doen. En soms leidt dat wel eens tot hele lange repetities, omdat we het allemaal heel democratisch willen doen. Maar ja, het leidt uiteindelijk wel tot het eindproduct waar we allemaal echt vol achter staan en waar je dan ook allemaal vol je gevoel in kan leggen. Duidelijk verhaal. Dan de afsluitende vraag. de meest gevaarlijke vraag vind ik altijd van een journalist. Maar goed, waar kunnen de mensen jullie vinden op het internet? Op het internet www.seventhstreet.nl en dan is Seventh met 7th, 7th Street. En daar kunnen ze ja, allemaal info vinden, ze kunnen de, nieuw, de singles kunnen ze beluisteren en ze kunnen in contact komen met ons mochten ze ja, ons willen boeken of checken, wat dan ook. Uh, dat is eigenlijk belangrijk. dus daar kunnen ze mailen en ze kunnen nou, gewoon leuke dingen zien over ons. Ja, en op uh, Facebook Hives, uh, hebben jullie daar ook nog wat? Ja, we staan op Hives ook en uh, we zijn bezig met een mooie Facebookpagina, dus uh, komt helemaal goed. Dank jullie wel. Ja, jij ook bedankt. Te gek, dankjewel. Aldus, de heren van 7 Street En zij uh, waren dus uh, de derde act van die avond. Nou uh, is het zo van uh, we gaan natuurlijk niet één nummer van ze draaien. Behalve dan het uh, werk van uh, Mysteria. Maar dat was natuurlijk veel. Uh, ja dat was erg lang. En daarom uh, moeten we ook een beetje letten op de tijd. En dat is de reden dus dat uh, deze band en ook uh, de band uh, hiervoor. Unknown Roads. Hier hebben zelfs uh, drie nummers. Maar dat uh, heeft ook weer te maken met de lengte van de nummers. En dit uh, is Alleraardigst. Uh, het volgende nummer van 7th Street op deze avond. Die hoor je nu. Hey, ready to go. Anymore, so beware of the truth now. I feel lucky, never been too sure. Cause where I'm going, there's no room for the lies and the pain, so beware of the truth now. Where I'm going, there's no room for you. It's my free spirit. Nothing else but the pain and the sorrow you cause don't deny it All I'm saying is better without you Cause where I'm going There's no room for the lies, for the pain So beware of the truth now Where I'm going There's no room for you Everything falls right back into place I never thought that it would end. Whoa, cause I'm ready to go, yeah, I'm ready to go. Dus de heren van de 7th Street. Het bracht de tijd op 8 minuten. Nee, wat, wat zit ik nou weer? Wat kletsen? 12 minuten voor 9. inmiddels. Op deze hele mooie avond, donderdag 17 februari. We blikken terug op de Rob Agdawoord van vrijdag 11 februari, die toen afgewerkt werd in het patronaat. En de finalisten zijn bekend. Ik wacht nog eventjes met het bekendmaken van deze ronde. Want ja, uiteindelijk zijn er vier winnaars plus de beste runner-up. Nou, is het zo dat die voorrondes zijn geweest? We hebben ook een winnaar van vorig jaar. En die houden morgenavond in Duiker hun ip presentatie Ik waarschuw je wel. Zet je speakers, iets wat uh, terug. Want dit is zelfverschrikkelijk hard. Maar het zijn ook wel de winnaars ooit... Of tenminste de hardste winnaars ooit bij de Grote Prijs van Nederland. Maar ze wonnen dus ook al de Rob Akna Award van 2009-2010. Ik heb het over Ethereal. Morgenavond in Duiker zullen ze hun EP Lunacy Falls laten uh, ja, in première laten gaan door het een voor een deel al live te laten spelen. En heel erg leuk is, straks gaan we verder met Trick Trigger. De bassist van de band is dezelfde bassist. Als deze hier bij deze band Ethereal. Hier is de Relentless Revelation. By the lies you don't believe anymore You thought you'd find truth and brutality So look for proof in the eyes of your enemy These are a lot of revelations My personal apocalypse Dus morgenavond uh, zijn ze dus uh, te zien in, uh, en te horen. Vooral dat laatste in Duiker. Dan gaan ze dus het uh, dak uh, proberen eraf uh, te halen met, uh, met dit werk. Uh, Lunacy Falls is het uh, verhaal van um, de heren uit de bollenstreek. Vorig jaar wonnen ze dus de Robbuck woord. En in december dus de grote prijs voor Nederland uh, bij de categorie Rock Alternative. Tot aan het nieuws. Ga je luisteren naar deze band, die we dus vorige week in de herhaling hadden. Is wel heel erg leuk als je gaat horen. Dit zijn de mannen van Ravolva en Dead of Night.